6 uur. De Radio 1 Sportshow. Dus Carrasso en Tom van Heck. Vanavond dus de tweede halve finale tussen Duitsland en Italië op het EK. Bert van Sloten praat u zo bij over de beursdag van vandaag. Maar nu eerst het nieuws met Mark Visser. Bij een ontploffing van een woonboot in het centrum van Amsterdam is zeker één gewonde gevallen. Daarna vloog de boot aan de oude schans in brand. En collega Bram Vermeulen was toevallig ter plekke? Wat je nog net kunt zien is dat uh, inderdaad een woonboot uh, lijkt erop alsof er een grasfles in de boot is ontploft. En de hele bovendek staat uh, loodrecht omhoog. In een, ...in een hoek van 90 graden. En uh, voorbijgangers vertellen hier dat uh, in elk geval een voorbijganger... ...of misschien wel uh, iemand op de boot uh, echt de lucht in is gestorpedeerd. Uh, die wordt op het moment behandeld. En ik zie aan beide kanten van uh, de grachtenhouderschans uh, dat ruiten zijn gesneuld. Volgens een buurtbewoner was de knal enorm en begon zijn huis te trillen door de knal. Hulpdiensten zijn inmiddels gearriveerd. Onstreden zorgwet van president Obama mag worden ingevoerd. Verplichte verzekering voor alle Amerikanen is volgens het Hoge Rechtshof niet in strijd met de grondwet. Van de negen rechten stemden er vijf voor Obamacare. Uitspraak van het hof geldt als een overwinning voor president Obama en komt vier maanden voor de verkiezingen als geroepen. Twee dagen geleden keurde de democratische meerderheid... in het congres de omstreden zorgwet goed tot woede van de Republikeinen. Ook veel werkgevers waren tegen omdat ze vreesden... voor de kosten van de verplichte verzekering te moeten opdraaien. Het verzet was zo groot dat een aantal Amerikaanse staten... naar het Hoge Rechtshof stapten. Dat stelde hun vandaag dus in het ongelijk.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 VVD, CDA en D66 willen dat Nederlandse experts... toch een tweede nationaliteit mogen hebben. VVD en CDA steunen een amendement van D66 om dit te regelen. En ze komen hiermee deels terug van hun afspraken met de PVV... in het regeer- en gedoogakkoord. Het voorstel houdt in dat Nederlanders... die ook de nationaliteit van hun tweede land willen hebben... niet meer hoeven te kiezen. Dat geldt ook voor hun kinderen die daar worden geboren. De hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado... hebben honderden huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. Vooral de stad Colorado Springs is zwaar getroffen. Het vuur is zo intens dat het vaak niet mogelijk is... om dichtbij de woningen te komen. En ook hangen er dikke rookwolken. Tienduizenden mensen in steden en dorpen... hebben hun huis moeten verlaten of zijn geëvacueerd. Gouverneur van Colorado hoopt dat president Obama... de reeks bosbranden tot ramp verklaart. Want daarmee komt er meer geld en hulp van de federale overheid vrij. Het aantal Syrische vluchtelingen is flink hoger dan tot nu toe gedacht. Sinds maart zijn volgens de VN al 96.000 mensen Syrië ontvlucht. Vanwege de opstand tegen president Assad. De VN houdt er rekening mee dat het aantal vluchtelingen dit jaar oploopt tot 185.000. Daardoor is er ook veel meer geld nodig dan was gedacht. In maart hield de VN er rekening mee dat er 67 miljoen euro nodig was. En nu is dat waarschijnlijk ruim 155 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Fred B. Die wordt verdacht van de moord op de ouders van zijn ex-vriendin. Die werden vorig jaar in hun woning in Middelburg doodgestoken. Volgens DOM heeft Fred B. geobsedeerd door de verbroken relatie het paar afgeslacht. Op de zitting zei de man dat hij de moorden had gepleegd om zijn ex-vriendin te laten leiden. De vrouw was in de woning toen hij haar ouders neerstak, maar hij liet haar bewust in leven. Het slot. Vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige onweersbuien over het land. En die buien gaan gepaard met hagel, onweer en mogelijk zware windstoten. Morgen wisselend bewolkt. Er kan in het oosten een enkele onweersbui voorkomen. 20 graden aan zee, 25 in het oosten. En de dagen daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Er kan in de middag een bui voorkomen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal 200 kilometer file. De spits verloopt een beetje rommelig de meeste files staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. En bij Nijmegen is het extra druk door een combinatie van wegwerkzaamheden en een concert in de Goffert. Begin even in de regio Rotterdam is het nog vrij druk op de A15 komende van het Europort. Tussen Rozenburg en het Vaanplein, 15 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Wel zijn in de alle rijstoken weer open. Daarom staat het ook flink vast op de A4 Hoogvlieg Vlaardingen in beide richtingen. En omrijden zo. Voor extra druk tot de A20 naar Gouda. 10 kilometer langzaam rijden tussen Vlaardingen West en knolpunten Brechtseplein. In het noorden van Danten voor opvallende vier tot op de A7 Groningen richting Heerenveen door een ongeluk bij Leek. daar staat 6 kilometer. Op de A50 Arnhem naar Os door werkzaamheden. 15 kilometer langzaam rijden tussen de en de Grijsword en Ewijk. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen. staat voor de brug bij Nijmegen. 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zeven minuten over zes. We kijken zo vooruit naar de tweede halve finale van het EK Duitsland-Italië. En u kunt ook weer bellen voor Aan de Lijn. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. In aan de lijn gaan een hoop namen de revue uh, passeren. Ronald Koeman, Co-Adriaanse, Johan Kruijf zal vast ook genoemd worden als opvolger van Bert van Marwijk. Onze stelling luidt... Louis van Gaal moet de nieuwe bondscoach worden. En daar kunt u op reageren, dus op de stelling Louis van Gaal moet de nieuwe bondscoach worden. Bel dan naar 0800 1121 en te gast bij ons is Foppen de Haan. Maar belt u vooral met uw reacties op de stelling Louis van Gaal moet de nieuwe bondscoach worden. En na half zeven zenden wij dat uit. Eerst uh, gaan we naar Washington, want de Amerikaanse president Obama... die had als speerpunt van zijn beleid gemaakt... een verplichte zorgverzekering voor alle Amerikanen. Er is ontzettend veel tegenstand tegen die wet. Uh, tegenstanders probeerden hem tegen te houden bij het Hoge Rechtshof. Maar zo bleek vanmiddag even na vier uur, dat is niet gelukt. Wessel de Jong staat voor de deur bij dat Hoge Rechtshof. Wessel, en uh, jij staat daar volgens mij niet alleen. Nee, maar het loopt wel snel leeg, moet ik zeggen, hoor. Dan waren hier toch. Uh... Wel ongelooflijk veel tegenstanders van die wet verzameld. Uh, allemaal leden van de Tea Party, hè? die rechtervleugel van de Republikeinse Partij, die voeren hier allemaal uh, gele vlaggen. Voelen ze. Nou, dat voeren ze, nou, dat wordt er nu snel minder. Stond zojuist te, lu te luisteren. naar uh, ja, voormalig presidentskandidaat Michel Backman. Die, uh, die voert hier de, de spreekhoren aan. En zij zegt, ja, dat het is een keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis dat een rechter je nu kan ver, verplichten een verzekering te kopen. Dus ze ziet dat echt als een indruk op uh, ja, de fundamentele vrijheden van de Amerikanen. Kortom, ze roept. Uh, ze roept moord in brand. Ja, en tegelijkertijd zijn hier ook een heleboel patiënten verzameld. Uh, Mensen, uh, ik, ik sprak zojuist met een vrouw die, uh, die keelkanker had gehad. En die zei dat ze ongelooflijk blij was met het oordeel van de wet. Met het oordeel van het van Hof. Namelijk, die wet biedt ook een heleboel bescherming aan patiënten. Dat bijvoorbeeld verzekeraars, ziektekostenverzekeraars... mogen mensen niet meer weigeren die al iets van een ziekte gehad hebben. Nou, dat is voor dit soort mensen een kanker. Geldt dan wat je noemt als een pre-existing condition op grond. Waarvan dus verzekeraars je afwijzen. Nou, dat kan dan onder die wet niet meer. Dus ook een heleboel mensen die er ongelooflijk blij mee zijn. Ja, Obama die, die zal ook blij zijn hè, dat hij uh, door kan gaan met deze wet. Uh, heeft hij al gereageerd, Wessel? Nee, nou, ik ben eventjes weg met beeldschermen. Ik ben uh, weg met de televisie, dus ik weet niet of hij nu al gereageerd heeft. Maar er werd gezegd, hij zal reageren binnen de komende uren. Dus dat kan op zich nog wel eventjes op zich, uh, op zich laten wachten. Het is natuurlijk een hele gecompliceerde uitspraak. Dus daar zal hij ook uh, met een uitgebalanceerde reactie op willen komen. Hij moet heel voorzichtig zijn natuurlijk heel hard uh, victorieën te kraaien. Want feit blijft natuurlijk wel dat, dat, dat die wet uh, en dat die verplichte ziektekostenverzekering bij een heleboel Amerikanen. Echt ongelooflijk impopulair is. Dus hij, moet, uh, ja, hij, moet, hij zal zometeen een gematigde reactie hebben, denk ik. Hij zal niet gaan uh, dansen voor de camera's, denk ik. Nee, Mitt Romney heeft echt net een minuutje geleden gereageerd, kan ik vanuit hier zien. Uh, die zegt: dit ja. is een, het uh, een, uh, moment waarop de mensen nu een keuze moeten maken. Als we die wet weg willen hebben, dan moeten we nu uh, Obama wegstemmen en uh, hem vervangen. Die heeft er wel uh, een, een mooi campagnepunt bij. Ja, dat, dat, dat, ik, ik sprak hier net een, een conservatief congreslid en die zei in principe is het natuurlijk heel erg goed voor onze campagne, want mensen zijn nu echt zich te, onze straks naar de... Moeten. Dus hij heeft, uh, hij heeft er een stevig campagnepunt uh, heeft er een stevige campagnepunt heeft hij daar aan en uh, hij zal dat nu dat doet hij nog dat doet hij steeds uh, deze tijd dat hij al zijn, zijn, zijn speeches afsluit met I will repeal Obamacare. Ik zal Obamacare intrekken als president. Uh, dat zal het nu nog veel harder gaan klinken in de komende tijd op zijn, op zijn campagnes. Hij is daar net mee begonnen. Als jij iets van uh, Obama hoort Wessel, dan horen we jou later in deze sportzomer. We gaan hier meteen door praten met Bert van Sloten, want Bert uh, over de beurs gaan we het hebben. Laat maar eens met Amerika dan beginnen. Heeft uh, wat daar gebeurd is onmiddellijk ook invloed gehad op de Amerikaanse beurs? Ja, want uh, Dow Jones, uh, S&P 500, uh, daar zag je meteen dat dat gewoon scherp naar beneden ging en vooral de farmaceutische bedrijven die uh, verloren het terrein. Een beetje onrust onder de beleggers. Centrale vraag natuurlijk vooral van wat gaat ons dat kosten? Ja, uh, Europa was toen nog open, ging dat meteen mee naar beneden, stond de hele dag al wat lager of was krabbelt ook weer wat op hebben. Aan het slot van de dag is Europa wat, uh, wat opgekrabbeld. Er was weinig invloed overigens vanuit Amerika uh, op dat moment uh, te zien. Europa is vooral eventjes met zichzelf bezig. Hè. Europa kijkt vooral naar ja. Brussel. Europa ja. kijkt naar die Europese top. En hoe reageert erop? Want ik las vanochtend weer ergens die zei iemand... ja, die verwachtingen zijn zo laag gespannen... daar kunnen de burgers zelfs niet meer negatief op gaan reageren. Maar Na, toch, maar toch. Gisteren was dat ook echt het uh, geval. Nu heb je zoiets een beetje... Nou ja, misschien is dat nog te omschrijven als een soort wedstrijdspanning. Toch een beetje zenuwen uh, in het lijf. Uh, de rentes, want je moet eigenlijk niet meer ja. naar de beurzen kijken. Je moet gewoon van aan die rentes kijken. Die rentes die lopen weer op. Spanje vandaag opnieuw boven de 7 Italië, daar keek iedereen vandaag naar. Want dat moest geld ophalen. Vijf miljard euro hadden ze nodig. Dat hebben ze opgehaald. Alleen tegen weer hogere rentes. Aardig detail. Um, als ik dat even tegen elkaar afzegde. Vanavond Italië tegen, Span eh, tegen Duitsland. sorry. Italië-Duitsland. Nou, op de obligatiemarkt is de uitslag 6-2. Nee. Want dat percentage is 6 ietsjes meer voor Italië. En 2 zelfs ietsjes minder voor... Voor, voor Duitsland. En dat maakt het allemaal niet makkelijker bij de onderhandelingen. En dan bij al die lastige dingen kwam er ook nog eens een heel uh, naar slecht bericht uit Engeland. Ja, er kwam een gek verhaal uit uh, Engeland. Dat moet ik even uitleggen. Het heeft met de banken te maken. Het heeft met corruptie te maken. Er is een speciale rente. Die heet de Libor-rente. Staat, dat staat voor, want dat weet ik ook, London Internet Bank Offerant Rate. Daar staat het uh, voor. Die rente die wordt samengesteld door bankiers. Vraag je gewoon aan een bankier een aantal wat zal de rente vandaag worden. Nou, dan gaat de vinger in de lucht. Zo is het ongeveer hun beste inschatting... van wat de rente zal zijn die dag. Maar daar kan je ook mee manipuleren, blijkt nu. En als er een beetje onrust was op de financiële markten... dan zeiden die bankiers met elkaar... nou, laten we het maar wat lager vaststellen. Daar waren afspraken over. Dus prijsafspraken in Gewoon feite. prijsafspraken in feite. Kwam hun uh, goed uit? Nee, die rente, dat is al heel belangrijk. Want die dient als basis voor hypotheekrente... voor spaarrekeningen. Kortom, ze hebben de boel... Bedonderd, en zijn hier een aantal zeggen, grote Engelse banken en bij betrokken? Er zijn grote betrokken. Engelse banken bij betrokken. Het is ontdekt, er is een boete uitgedeeld. Barclays is de grote Engelse bank die erbij betrokken is. Ging vandaag overigens met ongeveer 17% op de beurs onderuit. Meer dan 400 miljoen euro boete gekregen. Dat is een enorme schok voor de City. Minister naar het parlement geroepen. En die directeur van Barclays, die heet Bob Diamond... Een mooie naam. Wat um, in the, the naam? <laughs> die heeft gezegd: Sorry. En hij heeft ook nog iets anders gezegd: Ik zal dit jaar van mijn bonus afzien. Maar daar is het laatste woorden niet, want de, de, de, de, de, de, tot aan het slot kelderden het door. Dat kelderde door, uh, door in en met name de banken. Want uh, niet alleen Barclays, ook bijvoorbeeld de Royal Bank of Scotland. Uh, ongeveer 12% uh, ging eraf. En dat muisje zal, uh, denk ik, de komende dagen nog wel een staartje krijgen. Wordt vervolgd. Dank voor je toelichting vandaag over opnieuw een wat onrustige dag op de beurzen.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 Doet er lang over, want de trein is een 88 al vertrokken. De Pasadena's riding on the train. De Duitse en Italiaanse voetballers maken zich op om naar het stadion te gaan in Warschau. Duitsland heeft een speler vanavond die het Italiaanse voetbal goed kent, Miroslav Klozen. Die speelt sinds afgelopen zomer bij Lazio Roma. En het zijn twee totaal verschillende voetbalculturen die vanavond tegenover elkaar staan. Niet alleen op het veld, ook buiten het veld, merkt Edwin Cornelissen. <middels> In de binnenstad van Warschau wordt de spanning langzaam opgebouwd. Dus we, uh, we you, okay? Twee mannen doen zich voor als Italianen en willen een partijtje spelen tegen wat Duitse supporters. Er gebeurt niks maar... Daar ligt de Italianen op de grond, de kermen van de pijn. Comedia della arte. Uitgevoerd door Duitse acteurs. Die het Italiaanse voetbal dus een beetje op de hak nemen. Het lijken ook wel twee contrasten, hè? het Duitse en het Italiaanse voetbal. De Duitsers die altijd te boek staan als ijverig, de Italianen misschien een beetje als lui. Hoe kijkt Miroslav Kloos er tegenaan, speler van de Mannschaft en Lazio Roma? Dus versuche versus mal zo so uit te drukken. Uh, er zijn schonen verschillen daar, maar ik wilde niet zeggen uh, dat de Italiëner faul zijn. Nou, hij zou die Italianen zeker niet lui willen noemen. Ze versuchen uh, natuurlijk uh, immer hun best te geven. De gesichtsastrologen is minstens eenmaal zo. So. Ze wekken juist de indruk dat ze er altijd voor gaan. Kijk maar eens naar die gezichten. Maar ja, het verschil is er natuurlijk wel met het Duitse voetbal. De die leben das ja natürlich ein bisschen so vor: Personalität, Pünktlichkeit und alles was dazu gehört. Aber... In Duitsland is natuurlijk alles heel goed georganiseerd. Dat doen de Italianen anders. Die Italiener, was ich persoonlijk uh, goed vind, nehmen es natürlich ein bisschen lockerer und bisschen gelassener. Aber... Allemaal wat losser, wat ontspannender. Kan een voordeel zijn voor de Italianen in deze wedstrijd. Das ist, für dieses Spiel uh, is vielleicht uh, ja, ein kleiner <gusten> Vorteil für die Italiener. Zo geht <macht> Itacas, die zo, die Duiten, die Duitse die! Duitse, die Duitse. Zo, Volkaal hebben de Duitsers, Duitsers in de binnenstad van Warschau in ieder geval de overhand. Het maakt Klozen niks uit. Hij voelt zich in beide landen op zijn gemak. Ook in Italië, waar hij een mooi jaar heeft beleefd bij Lazio Roma. Also ik in schritt Ausland naar Italië met de familie. glaube, het zat ons zeer veel gegeven, meer persoonlijk. Het was een mooi avontuur voor Klozen en zijn familie. En ook voor hem als voetballer. Als Fußballer fühle ik me wohl. Die Fans hebben uh, mich super empfangen, unterstützen mich uh, riesig. Dat is uh, sehr erg schön voor mij. En... Want hij werd bij Lazio op handen gedragen. Het heeft natuurlijk een voordeel, zo'n Spion in de Serie A. Hij kan Joachim Leuf, de Bondscoach, van tips voorzien. Ik glaube, ik brauche een Bundestrainer keine Tipps zu geben. We hebben ja onze scouting die hebben die een paar mal beobachtet. En uh, die wissen ganz genau, wo. Die stärken en die schwächen van de Italiener zijn. Nou, als dat dan niet nodig is, dan kan die in ieder geval vertalen wat er aan Italiaans gesproken wordt in dit veld. Ik glaube, ik word daar bisschen zuhören und en versuchen, unseren Spielern, wenn die Spielen dat weiterzutragen. Maar ik glaube niet dat ze zo zijn, dat ze zich Italiaans Italienisch onderhouden. En dat wat ik niet verstehen soll, glaube ich niet dat ze zo luid zijn. Ach, één voordeel voor Kloze en de Mannschaft. De taal van het Italiaanse theater, die verstaan we allemaal. Vanavond dus Duitsland tegen Italië om kwart voor negen in Warschau. We gaan het hebben over dat grote Russische bedrijf Gazprom... dat een uh, nieuw filiaal een verkoopkantoor in Den bos opent. Is dat nu goed nieuws voor ons? Worden we juist afhankelijk en dergelijke? Nou gaan we over praten met energiespecialist Koei van der Linden... van het instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Eerst nog even uh, dat Gazprom, dat heeft zo'n hele grote naam. Wat, wat, dat is ook een heel groot bedrijf, hè? Ja, dat is, uh, dat is een heel groot bedrijf. Vooral in, uh, in Rusland zelf, daar, uh, daar heeft het een... Uh... Daar is de gasmarkt uh, enorm groot, maar ook uh, als exporteur naar Europa. En uh, was u verrast door dit bericht of is het gewoon in het, in het licht van hun ontwikkeling die ze doormaken? Ik was niet verrast door het bericht. Um, uh, in, de, in de zin dat uh, ze al actief zijn in, in andere Europese landen met uh, directe verkoop. En ja, eigenlijk past het wel in de lijn der verwachtingen dat, en, en wellicht ook de... Um, was dat deels de gedachte bij de gasrotonde wilde juist uh, Nederland uh, zorgen dat, uh, dat veel aanbieders van gas Nederland een uh, aantrekkelijke uh, plaats was om uh, um, uh, te concurreren op de gasmarkt. Die, die gasrotonde, daar kom ik zo met u op. Maar no nog even, wij denken in Nederland dat we, we hebben toch zelf gas, er hoeft het toch niet iemand anders te komen. Want wat, hoe werkt dat dan? Um, nou, er is, er is natuurlijk, de Europese markt is geliberaliseerd. En dat betekent dat allerlei partijen ook gas van, van elders op, op onze markt aanbieden. Maar Nederlands gas is uit, uiteraard nog heel belangrijk. Maar er wordt ook veel Nederlands gas aan het buitenland verkocht. Ja, en u noemde net al hè, die, die gasrotonde, Nederland wil daar graag aan, aan gaan verdienen. Dat een heleboel gas vanuit allerlei landen naar Nederland komt. En dat wordt dan weer uh, gedistribueerd over Europa... Maar wat is het uh, voor Russen voor een voordeel om hier naartoe te komen met Gazprom? Nou, ik denk, ik denk dat, uh, dat, uh, dat ze vooral geïnteresseerd zijn omdat Nederland een, uh, een, uh, ja, een, een hele open markt heeft. Je ziet hier uh, ook dat uh, Duitse en Franse bedrijven actief zijn uh, uh, in de gasmarkt, ook als afnemers. Um, er is hier uh, ruimte en er wordt ook uh, geïnvesteerd in opslag uh, van uh, gas. Er is een LNG uh, terminal gekomen, zodat er ook veel verschillende soorten gas uh, uh, die markt binnen kunnen komen. Uh, er is ook een, uh, dat noemen we de TTF, er is een, uh, een spotmarkt voor gas die, uh, die, uh, die zich uh, goed ontwikkelt, net als in Engeland... En uh, ja, dat zijn eigenlijk allemaal reden, onderdelen van wat wij dan die gastrotonden noemen... die het aantrekkelijk maken voor uh, bedrijven om ook direct uh, in plaats van met, uh, via andere afnemers... om direct uh, toch ook in die markt actief te worden. Dus dat zou dan voor Nederland ook weer voordelig zijn. Nu denk je bij Russie, de Russisch gas ook wel snel aan als er iets aan de hand is... dan draait Poetin gewoon de gaskraan dicht. Loopt Nederland daar dan een risico mee als Gazprom hier in, in Den Bosch gaat zitten? Nee, want uh, het, uh, het bedrijf zal, uh, hebben, valt onder, uh, onder Nederlandse wet- en regelgeving... en onder Europese wet- en regelgeving. En uh, uh, ja, het, het is niet zo, niet zo dat het bedrijf, uh, als ik het goed begreep heb... Uh, uh, hangt vast aan gasexport in, uh, in Londen. En er wordt heel veel wordt gas daaruit. Uh, ze gaan vooral gas handelen en dan leveren aan klanten. Er uh, is nog niet gezegd dat, daar ook, uh, dat ze zelf lange termijn gascontracten zelf direct uh, uithalen. Dat zou natuurlijk in de, in de toekomst kunnen. Maar er is voldoende gas hier op de markt om via de TTF uh, te betrekken. En dat ze met name aan die handelskant en aan de levering van gas uh, gaan zitten. Ja, vindt u de voorlichting aan de mensen die gas gebruiken trouwens duidelijk? want ik zit even zelf na te denken. Ik weet eigenlijk, ik heb geen idee waar mijn gas vandaan komt. Ja, wel, welke leverancier, maar waar dan vervolgens dat gas vandaan komt. Is dat helder, vindt u, voor de nee. consument? We hebben gewoon niet goed opgelet. Um... Nou, dat, dat zou heel onaardig zijn. Uh, nou ja, mij, mag ik het van, van mij zeggen. Mag ik zeggen hoor. Weg, hoor. Mag weg. <laughs> uh, maar kijk, in Nederland is natuurlijk de positie van het Nederlandse gas nog steeds uh, heel erg sterk. Omdat dat ook uh, niet zo uh, over grote afstanden vervoerd moet worden. Dus dat is logisch. Maar, uh, en er, er zijn ook wel uh, wat nieuwe gasstromen. Maar ja, uh, het, het Russische gas. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, een aantal jaren geleden is er een contract gesloten. Was in de tijd nog uh, gasunie toen het nog ongesplitst was. Heeft toen Russisch gas gekocht. En dat, uh, dat is al onderdeel van onze mix, maar dat is, uh, als je dat afmeet tegen de Nederlandse productie, maar een uh, betrekkelijk gering deel. Oké, okay, ik zal eens gaan even informeren waar het uh, bij mij vandaan komt, maar waarschijnlijk dus uit Nederland. Misschien in de toekomst vanuit Rusland, je weet het niet. Mevrouw van der Linden, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemiddag, avond. Wij gaan er even naar Andy Houtkamp, die daar in de prachtige sportomgeving naar die heerlijke sportatletiek zit te kijken. die, wat zie je allemaal? Uh, zojuist nu twee dames die elkaar omhelzen. Dat zijn de nummers 1 en 2 bij het hoogspringen. Zojuist afgelopen, Ruth Beitia uh, uit Spanje is uh, de winnares. Was ook wel de favoriete. Maar verrassend was het dat Tonje Angelsen uit Noorwegen het haar nog heel moeilijk maakte. Want die sprong ook 1,99 meter. Uh, had daar in totaal één beurt meer voor nodig. Dus het goud naar Ruth Beitia. Uh, Tonje Angelsen uit Noorwegen, tweede bij het hoogspringen. Het goud bij het verspringen van de vrouwen Eloïse Lessueur. Uit Frankrijk, 6,81 meter 81. En het spierwerp is ook nog gaande. En als ik ben uh, ademloos te kijken naar uh, de wedstrijd... waar de grote helden Pitke Mekki uit Finland en Torkhildsen uit Noorwegen... nog op gang moeten komen. We zijn daar halverwege en zo rond de zesde, zevende plaats staan deze heren. En straks nog over een kwartier de 100 meter van de mannen. Straks gaan we het hebben over de tandartsprijzen. Stijgen ze nou wel en wat doet de minister er uiteindelijk mee? Wordt ze het eens met de Kamer? En in Aan de Lijn gaan we het hebben over de stelling dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach moet worden. Om succesvol internationaal te kunnen ondernemen, wil je overal snel kunnen reageren. Daarom is er voor ondernemers die regelmatig in het buitenland zijn. Vodafone in Business Web Paspoort. U en uw medewerkers bellen.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 De zorgwet van president Obama mag worden ingevoerd. De president noemt de uitspraak van het Hoge Rechtshof... een overwinning voor alle Amerikanen. Hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg... is de grootste verandering in de sociale zekerheid in tientallen jaren. Op de oude Schans in Amsterdam is een woonboot ontploft. Er is één zwaar gewonde naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer is een tiental mensen lichtgewond geraakt. Ze hebben voornamelijk snijwonden door rondvliegend glas. Minister Schippers wil nog niet stoppen met de proef rond vrije tandartstarieven. Een Kamermeerderheid eist een einde aan het experiment... omdat de tarieven volgens de Nederlandse Zorgautoriteit... in het eerste kwartaal met bijna 10 zijn gestegen. De schipper zegt dat de tandartsen veel werk hebben gehad aan het voorbereiden van de proef. En dat de zorgautoriteit de cijfers zelf relativeert. Straks verslaggever Marcel Bril hierover. En VVD, CDA en D66 die willen dat de Nederlandse experts toch een tweede nationaliteit mogen hebben. VVD en CDA steunen een amendement van D66 om dit te regelen. Ze komen hiermee deels terug van een afspraak met de PVV in het regeer- en gedoogakkoord. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dan het weer, daarvoor is hier Mark of Hoef. We hadden in juni nog geen zomerse dag gehad. Dat wil zeggen temperaturen boven de 25 graden. Nou, dat is in de beeld makkelijk gelukt. En in het zuiden van het land hebben we er maar meteen een tropische dag van gemaakt. Met als hoogste temperatuur een meetpunt in het noorden van Limburg met 30,4 graden. Nou, die warmte gaat in de komende uren alweer wat het land uitgeduwd worden. En dat gaat niet zonder slag of stoot, want er liggen een paar stevige onweersbuien voor ons klaar. En die gaan lokaal voor regen zorgen, voor onweer, hagel misschien wel en windstoten zijn ook mogelijk. Maar het zal niet overal even slecht worden. Worden. In de late avonden, begin van de nacht, dus net na 12... Zal, zullen de laatste buien het land alweer verlaten. Dan klaart het op en koelt het nog af naar 16 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden, het warmste in het oosten. Daar ook nog een kleine kans op een onweersbui. Maar de meeste buien zullen zich in Duitsland gaan ophouden. Het westen van het land houdt het droger, is geregeld zon. Best aangenaam, Nederlands zomerweer. En ook in het weekende ziet het er zeker niet slecht uit. De zon doet mee, zaterdag zou er een buitje kunnen vallen... en het wordt 21 of 22 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De filesloon van de Apelspits lossen nu vrij snel op. Er staat in totaal nog 93 kilometer. Grootste knelpunten zijn nog in regio's Rotterdam, Nijmegen en Arnhem. Bij Nijmegen is het nog opvallend druk... nog een combinatie van wegwerkzaamheden en een concert. In de regio Rotterdam nog vrij druk op de A20 naar Gouden. 8 kilometer tussen de knelpunten Ketelplein en Trebechseplein. Dat geldt ook voor de A4 richting Vlaardingen. Daar staat nog 5 kilometer voor knelpunt Ketelplein. A12 uur terug naar Arnhem. Daar staat nog 5 kilometer bij Bunnik door een ongeluk. En op de A50 Arnhem naar Os. Door werkzaamheden 13 kilometer langzaam rijden... tussen de knooppunt en de Grijshoort en kloopend Ewijk. En veel bezoekers aan het concert van de Red Hot Chili Peppers... in de Goffert in Nijmegen zorgen voor extra druk op de A325... komen vanuit Arnhem. Er staat voor de Waalberg Nijmegen 5 kilometer. En op de A326, daar staat tussen Knoopwit Bankhoef... en Nijmegen ook 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wie van de 16 miljoen bondscoaches moet de baan krijg krijgen... of moeten wij eens in het buitenland kijken? Praat mee in Aan de Lijn Belgratis 0800-1121. Maar eerst gaan we het nog even hebben over de tandartsen. Het experiment met de vrije prijzen gaat mogelijk op de helling... als het aan de Tweede Kamer ligt, tenminste. Want de Kamer en de minister van Schippers... zijn het nog altijd niet eens over de tandartsen. Dat bleek vanmiddag maar weer eens tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een meerderheid wil dus stoppen met de proef met de vrije tarieven... omdat het onderzoek zou blijken dat een tandarts... Bezoek gemiddeld juist duurder is geworden in plaats van goedkoper. Maar Schippers, minister Schippers, wil langer de tijd voordat ze beslist... of ze doorgaat met de vrije prijzen. even Marcel Bril. De tegenstanders van begin af aan zien hun gelijk bewezen. SP'er Henk van Gerven, maar eerst PvdA-Kamerlid Adje Kuiken. Het experiment met de vrije tarieven van de tandartsen is mislukt. Het is een tekenend voorbeeld dat marktwerking ook in de zorg nu faalt. Vandaag debatteren wij over de marktwerking in de tandzorg. Waar 94% van de lezers van de Telegraaf... een toch lekkere rechtse krant, zou ik zeggen, tegen is. En ik vraag aan de minister van de markt... hoe heeft u dat nou kunnen doen als minister van Volksgezondheid? Was het niet gewoon blinde ideologie? En was het ook niet gewoon naïef... En betaalt niet de patiënt de dure rekening. Een latere bekeerling is de PVV. Eerder deze week liet Fleur Agema weten dat nu een onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit zegt dat de prijzen ruim 9% hoger liggen. Het experiment zo snel mogelijk moet stoppen. En dat herhaalt ze in het debat. Als je nu ziet dat de keuzevrijheid niet verbeterd is... dat het niet optimaler is geworden, dat de prijzen ook nog eens hoger worden... dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen en het terugtrekken. Wij zijn dol op experimenten en heel vaak werken die ook heel erg goed. Zoals je kunt zien in de langdurige zorg... waar echt het aantal regels teruggedrongen wordt. Uh, dit experiment is een uh, mislukking gebleken. En ik vind ook dat we het zo kort mogelijk moeten laten duren. Want we hadden de beste mondzorg van Europa. En laten we ervoor zorgen dat we ook de beste mondzorg van Europa houden. Deze partijen zijn niet onder de indruk van de garantie van de tandartsen. Die zeiden vanmorgen dat eind dit jaar de kosten voor een tandartsbezoekje niet duurder zal zijn dan voor het experiment met de vrije prijzen. GroenLinks-Kamerlid Voortman reageert afwijzend. De uitspraken van vandaag van de tandartsen, dat de prijzen niet verder zullen stijgen, is dus too little too late. Edith Schip ziet ook de hoge prijzen en heeft de tandartsen gewaarschuwd, maar wil tot november wachten met beslissen. Nu al stoppen zou te vroeg zijn, zegt de minister. Ik vind dat, eerlijk gezegd, onzorgvuldig. ze hm. zijn een half jaar bezig geweest... ter voorbereiding op dit experiment. En dat is heel veel werk geweest. Alle systemen zijn in de praktijk aangepast. Dit heeft ook dit jaar nog vele uren gekost. De heer van Kjavel. Ja, voorzitter, ik constateer dat de minister uh, duikt en zwabbert. Maar mijn okay. vraag is de volgende. Een meerderheid van de Kamer wil dat u nu de stekker eruit trekt is de minister bereid gewoon uh, nu te beginnen om de stekker eruit te trekken en zo snel mogelijk weer reguliere tarieven in te voeren. Ja of nee? De minister. Voorzitter, het is, we leven in een democratie als de Kamer... uiteindelijk in meerderheid beslist dat dit experiment moet stoppen... zal ik dat natuurlijk doen. Maar ik doe dat wel op een zorgvuldige manier. Dus ik geef de NZT de tijd zodat ze deugdelijke tarieven kan maken. Dus als die tarieven niet deugen, dan hebben we het volgende debakel. Dat ze deugdelijke tarieven kunnen maken. En dan wil ik een normale invoeringstijd, net zoals we het experiment hebben gestart... En daar hebben we ook een half jaar over gedaan. Vind ik, als je een experiment stopt, dat je dat ook in een deugelijke termijn eh, moet doen. Volgende week wordt er gestemd en alles wijst erop dat de meerderheid dan tegen de minister zegt. Stop zo snel mogelijk met het experiment. Maar hoe snel de tandartsen en de patiënten dan weer terug bij af zijn, bij de vaste tarieven, dat blijft onduidelijk. Verslag van Marcel Bril. Mariesel was hier laatst nog bij uh, de Sportzomer. Ja, is het 2012, hè? zou je niet zeggen. Ja, nee, kom maar hoor met die tune. Kom maar lekker. Hoppakee. Komt niet meer. We, <laughs> hebben, we hebben hem helemaal verprutst. Want we gaan het hebben natuurlijk over Aan de Lijn. Nee. De Radio 1 sportzomer. Aan de Lijn. Waar was die dan? Aan de lijn met uh, de stelling... Louis van Gaal moet de nieuwe bondscoach worden. We hebben de telefoon hier op tafel gezet. De mensen bellen, maar we hebben ook iemand aan de lijn. We gaan nou over praten met uh, de oud-trainer van hier en jong Oranje Voppedaan. Meneer Daan, goedenavond. Goedenavond. Uh, de stelling Louis van Gaal moet de nieuwe bondscoach worden. De mensen die gisteren spo Studio sportzomer hebben gekeken... weet u, antwoord denk ik al een beetje. Want uh, wat u betreft zou het wel mogen, hè? Ja, dan ben ik het... Uh... Wel mee eens. En, en waarom? Want er zijn mensen die zeggen dan... ja, hij is het al eens geweest en toen was het ook niet goed en zo. En wat zijn bij u de doorslaggevende argumenten waarom hij dat zou mogen doen? Nou ja, uh, vroeger telt niet. Hè? Dat, uh, dat is duidelijk. Uh, ik denk dat hij er veel van heeft geleerd. Uh, dat is één. En, twee, en, en, en waarom ik vind dat hij het zou moeten doen... is dat uh, ik eigenlijk vind dat uh, we best wel wat... Uh, uh, elan, uh, visie en energie nodig hebben. En dat heeft verhaal als geen handen, want die wil natuurlijk ook wel even laten zien dat hij het wel kan. En ik vind dat hij een hele goede uh, visie op voetbal heeft, maar ook op, op uh, opleiden, op uh, hoe uh, totaal bolwerk als de KNVB zou moeten functioneren. Nou, en, en ik uh, vind dat dat de laatste tijd ook wat ingedommeld is, uh, daar heeft van Marwijk niks mee te maken trouwens. Maar uh, de, uh, toen hij er was, toen heeft hij daar wel enorm veel bewegingen gekregen. Nou, en dat lijkt mij wel heel, uh, heel belangrijk. En als, u, ja, en als u zegt, uh, hij, heeft, hij heeft er veel van geleerd, hè? waar doelt u dan op? Want als ik van gauw hoor, dan heb ik altijd het idee dat hij heel veel vindt... maar nooit zo terugkijkt naar wat hij niet goed heeft gedaan. Of zie ik dat verkeerd? Oh. Hey, uh, ik heb laatst een keer naast hem gezeten en ergens bij, een, uh, bij een, uh, heb ik hem ontmoet. Nou, en dan, en dan is hij heel redelijk, vind ik. Dan kijkt hij er goed naar. Maar ja, hij, uh, hij heeft wel wat een neiging om, uh, als het, uh, het openbaar is, om zich dan wat te verhouden. Dat moet ik zeggen. Maar uh, kijk, iedereen die je spreekt en die je een beter kent, zei, uh, eigenlijk is eigenlijk een hartstikke prima man. Um, u stond zelf, meneer De Haan, gewoon nog tweede op het lijstje bij de Telegraaf. Wat vond u er eigenlijk van? Of wat vindt u er eigenlijk van? Ik heb lijstje niet gezien. Ja, ik wel. 24% oh, okay. procent Louis van Gaal. 20% Volperdaan. 15% oh. procent Guus Hinnik. Stri ja. st streelt u dat? Bent u nog in? Nee, ik ben niet in. <laughs> maar nee, nee, nee. Ja, nou, ja, Waarom niet eigenlijk? Ik vind dat, uh, dat ik uh, uh, genoeg heb gedaan. Uh, in voetballen. Ik wil ook andere dingen doen. En als je bondscoach bent dan... Ga ook weer als een uh, dat, dat gaat je achtervolgen en wat is zo belangrijk en dat vind je zelf ook zo belangrijk dus dat ga je er weer helemaal in, onder, in, in ten onder zou je kunnen zeggen nou dat wil ik gewoon niet meer ik, wil, uh, ik vind voetbal heel mooi en ik doe ook een wat in voetballen maar ik wil ook gewoon andere dingen meer andere dingen daarnaast doen nou ja, en dat, en dat heb ik al moeilijk om, om dat nu voor elkaar te krijgen. Dus als eh, bondscoach zou zijn, dan krijg ik dat helemaal niet voor elkaar. Dat, dat is de belangrijkste reden. En de andere is, ja, ik ben eh, eh, 69 en eh, de tijd die je nog hebt is, eh, eh, dat is misschien wel raar om te zeggen, maar die is, eh, die is eh, misschien 20 jaar, hoop ik. Eh, en eh, en, eh, en eh, eh, in die 20 jaar wil ik gewoon andere dingen doen. We praten zo met u, met u verder, meneer ja. De Haan. Als sportliefhebber vindt u het vast niet erg dat we u heel eventjes onderbreken. Want we gaan ook even naar de 100-meter finale. En die houdt kamp eh, altijd toch een van de hoogtepunten van het atletiek toernooi. De 100-meter finale bij de mannen, hè? Ja, zelfs als Usain Bolt er niet bij is. Eh, want ook een EK mag hij niet meedoen, maar wel Christophe Lemaitre. En dat is de snelste blanke, om het zo maar te zeggen, eh, van de afgelopen jaren... Een fantastische atleet, 22 jaar, regerend Europees kampioen op de 100 en 200 meter en de 4 100 meter. Snelste tijd ooit gelopen, 9,92. En uh, hij moet het onder andere opnemen tegen Jimmy Ficou. Ook een uh, Fransman. Hij loopt uh, tegen Saidi Endure Suma. En dat is een man die uit Noorwegen komt, maar geboren is in, Noor, uh, in uh, Gambia. maar een Noors paspoort heeft vierde op het WK vorig jaar op de 200 meter. Uh, loopt hier geen 200 meter. Dat is weer in het voordeel van de Nederlanders. Want Martina, Veller en Van Luik konden uh, uh, met name de eerste en de laatste ook de 100 meter lopen. Hebben die laten schieten voor de 200 meter. Uh, maar nu gaan wij dus naar de finale 100 uh, kijken met Colio. in in baan 1, de Italiaan. Arijs uit uh, Letland in baan 2. Saidi uit Noorwegen, baan 3. Sakalauskas uit uh, Litouwen in baan 4. Lemaitre Christophe Lemaitre de grote man. 10-14 uh, heeft hij hier al gelopen uh, in baan 5. Fikou in baan 6. Ekens, uh, Arjidi... Harry van voren uit Groot-Brittannië in baan 7. En Smelik uit Oekraïne in baan 8. De heren zitten er klaar voor. De spierbundels, de bonken. En uh, dan gaat er zometeen een explosie komen. Want het wordt stil in het stadion. Dat uh, heel erg goed gevuld is uh, met echte liefhebbers van deze sport. Ook een aantal uh, atleten niet aanwezig. Europese, met name Engelse atleten. Die zich helemaal richten op de Olympische Spelen. Maar hier is de grootste, Christophe Lemaitre. Hij zit klaar. In baan 5. Billen omhoog. En dan is iedereen op één na goed. Oh, valse start. Er wordt drie keer geschoten. Een valse start. En in de atletiek betekent dat dat je eruit ligt als je de valse start hebt uh, gemaakt. Sakalauskas bleef in de blokken zitten. Daarna hoorden we drie schoten. En dat betekent dat er iemand uitgaat. Maar wie gaat eruit? Is het Sakalauskas uh, uit uh, Litouwen? Of is het een van de grote favorieten, Saïdi en Doerde of Lemaitre? Uh, dat is uh, nog niet bekend. Nu gaat er zo dadelijk een man met een rode vlag komen. En die gaat zeggen, jij moet naar de zijkant. Er wordt nu gejuicht, uh, omdat uh, Manio de Vinde speer heel ver gooit. Zo! Die is over de 80 meter bij het speerwerpen. Ja, daar zijn ze hier gek op, op speerwerpen. De leider staat op uh, 83,72. Dat is uh, een Tsjech, Veseli. En deze gaat uh, nou richting de 82,5 meter. En dat is, uh, zou misschien genoeg zijn uh, voor Manio voor een uh, medaille. De bronzen medaille. 82, 63 is de afstand. Dus dat is de derde plaats. Maar wij gaan kijken wie eruit gaat. En er worden gele kaarten nu gegeven. En dat zou betekenen dat niemand eruit wordt gehaald. Dat is vreemd. De valse start wordt aan Sakalauskas gegeven. De man die bleef zitten, die waarschijnlijk even naar voren is gegaan en eruit. En nu wordt hij ook naar de zijkant gehaald. En zal dus uit de race worden genomen. Nee, hij heeft een gele kaart gekregen, dat is uh, opvallend. Uh, normaal krijg je bij een valse start de rode kaart. Ja, hij is er toch uit. En uh, hij heft nu de handen ten hemel van uh, waarom ik, wat heb ik allemaal misdaan? Heb ik daar zo lang naartoe geleefd om hier de 100 meter finale te mogen lopen? En dan krijg ik de uh, rode kaart. In dit geval wordt dat met geel aangegeven, maar hij is eruit. En nu wordt het publiek verzocht om stil te zijn voor de overige lopers. In uh, baan 3 is uh, de grote favoriet naast Lemaitre en Doere uit Noorwegen. Christophe Lemaitre in baan 5. Benieuwd of hij onder de 10 seconden kan lopen. Maar de wind staat een beetje tegen. Niet heel erg. Het is uh, wat koud. Een graadje of 14 voor de sprinters. Die hebben liever lekkere warme. Uh, uh, ...lucht en het liefst zo min mogelijk wind. En als er wind is een klein beetje minder dan twee meter per seconde in de rug. Dat is absoluut niet het geval. Het regent en dan weer de zon. Nu schijnt een beetje de zon. En de meter. nee, die uh, Litouwer mag toch uh, plaatsnemen in de startblokken... ...en gaat dus uh, uh, toch deze finale lopen, de 100 meter... De man in baan drie, letten we op, en Doorde, en op Le Maître. Het is stil in het stadion. En dan gaan die bellen weer omhoog. En dan gaat de start komen. Nu moeten ze wel in één keer goed weg zijn... Anders wordt het een langdurige zaak, zo'n korte afstand, 100 meter. Daar zijn, nee, weer een valse start, nu in baan 1. Collio, ja, die ligt eruit. Ik uh, zou voorstellen dat jullie nog eventjes verder praten. Mm, zijn wij het uh, helemaal mee eens, en Houtkamp. We komen later terug in Helsinki. En voordat we naar de luisteraars gaan, nog één vraag uh, alvast aan u, meneer De Haan. Um, sorry voor het wachten. En dan nog voor niks, maar goed. Um, Louis van Gaals, bondscoach. Hè? Als, als dat zo zou zijn, dan hou je natuurlijk wel een type binnen bij de KNVB. Durven ze dat aan, denkt u, met van Gaal? Nou, bij de KVB zijn ze ook veranderd. Maar ik weet zeker dat uh, de vorige directeur er zou zitten. Dan zou hij niet doen, want die vond Van Gaal veel te dominant. Maar ik denk dat uh, Bert van Oostveen er wel anders in staat. is ook zelf een andere man. Dus het zou best kunnen. En misschien hebben ze dat ook wel nodig. Dus als ze uh, naar mijn idee slim zijn... Dan, uh, de... Kijk, elke bondscoach is een risico. Nou, en volgens mij kan je dit risico wel managen. Ja, hoewel Van Marwijk natuurlijk leek me dan nog... Uh... Een, een, een heel gering risico, toch, qua persoon? Ja, ja, Marik is gewoon een prima kerel. Dat is okay. buiten kijk. Goed, okay. we, we blijven even hangen. We gaan naar de luisteraars. Aan de lijn, goedenavond. Maree Tom van der goedendag. We zijn met Johan Eduard uit Papen. heeft de tweede keer voor vandaag. Ja, u belt ook bij de klaaglijn, maar nu gaat u mee vertellen wie u als bondscoach wil. Nou, kijk, in de eerste plaats uh, denk ik dat Luur van gaat, dus wonder kan doen. Ik heb nog nooit zo'n Aladdin gezien in Nederland... Ik denk dat Louis van Gaal dus uh, geen boodschap kan worden... dat men nu een jongere trainer, zoals Ruud Gullit, uh, uh, Ronald Koeman... die uh, hun een spoor hebben verdiend, ja. uh, mo moeten, moeten naar voren moeten schuiven. En een geheel een nieuwe lichting. Want met ja. onwillige honden kan je geen boeven gaan vangen. Uw punt is helder. Iemand uit de nieuwe lichting. Ja. Dank u wel. Ja, helder. Okay, fijne avond. Dank u wel. En wij gaan weer naar Andy Houtkamp, want we zitten klaar voor de derde keer. niet nou niet meer vals, hè? Nee, dat was Denk erom. <laughs> ik, ik ben al zo stil als ik uh, maar zijn kan. Maar ja, Collio, de Italiaan in baan 1, is eruit met uh, rode kaart. En nu zei hij: nou, Hij blijft weer zitten, die uh, man uit Litouwen. Maar de rest is goed weg. Ja, geen valse start. En nu moet hij komen, Lemaitre. Maar hij komt het niet. Of we toch op het laatste moment. Ja, 1 meter, 2 Ficoen, 3 en Daaien, denk ik. Er is nog een valpartij van uh, Arijs. De tijd is uh, 10-09. En uh, ik denk dat het net Lemaitre is, maar hij wint als hij wint met minder voorsprong dan iedereen had gedacht. De led ligt met pijn op de grond. Sakalauskas is niet eens gestart, Collio ook niet. En ik denk dat het één Lemaitre is en twee dan of Endure of Ficou. Eén is in ieder geval Lemaitre. Dat is uh, duidelijk. Maar een foto uh, wordt nu ontwikkeld om te kijken of Endure of Ficou tweede en derde worden. Uh, in dit geval dus, en dat is het allerbelangrijkste... Europees kampioen, Christophe Lemaitre. We komen zo bij je terug met de volledige uitslag... kort na zeven krijgt dan krijg die van ons te horen. Wij keren terug naar onze stelling. Louis van Gaal moet de nieuwe bondscoach worden aan de lijn. Goedenavond, zegt u het maar. Met Hans van Druten uit Beek van Goedenavond. Goedenavond, nou, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, sowieso twijfel ik eraan of hij het wel wil doen voor de tweede keer. Hij is natuurlijk de eerste keer niet echt vreselijk gegaan. Toen is dat ook eigenlijk fout gegaan. En ik vind een bondcoach uh, sowieso is die altijd een, een, een kop van jut. Dus op het moment dat het fout gaat, dan uh, staat hij bloot aan heel veel kritiek. Nou, we weten allemaal dat Louis van Gaal uh, heel slecht tegen kritiek kan. En bij het minste geringste letterlijk en figuurlijk uit zijn tentie gaat. Dat is op zich wel leuk om een keer mee te maken, maar het wordt op de lange termijn een beetje vermoeiend. En daarnaast vind ik ook dat een bondscoach is toch wat anders dan een clubtrainer. Een clubtrainer kan iedere week aan systemen en tactiekjes slijpen met een, met, een, met een ploeg. En een bondscoach die krijgt zijn eens zo tijd bij elkaar. En moeten er dan op dat moment uh, een bepaald team van smeden wat, wat gewoon functioneert. En ik denk toch dat, dat Van Gaal meer een opbouwtrainer is met jonge jongens. Zoals vroeger bij Ajax in de jaren negentig. En dat hij minder geschikt is om met Zedet uh, te werken om daar een echt team van te smeden. Goed, uw uh, stelling is duidelijk. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het maar, ja, zegt u het maar. Ja, met Wim de, de Alden goedenavond. Goedenavond. Um, ja, ik uh, ga altijd uit van het uh, standpunt dat je pas deskundig bent, dat je om kan gaan met je tekortkomingen. Ja. Um, Louis van kan dat zeker niet. Uh, hij kan absoluut niet omgaan met gearriveerde spelers. Dat heeft hij uh, bewezen in de geschiedenis, en dat valt hij ook nooit meer leren. Uh, en hij kan niet omgaan met de pers, want Eén puntje van kritiek en de man die vliegt helemaal volledig uit zijn dak. Nou. Uh, ik herinner mij. Ja, de laatste nee, uw bijna... punt is helder. Uw punt is helder, want u geeft okay. twee hele duidelijke punten aan. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik spreek met Marien Koenders. Goedenavond. Vindt u dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach moet worden? Ja, wat mij betreft dus wel. Uh, maar dan moet hij wel inderdaad met verjonging beginnen. Met uh, behoorlijke talenten. Die, die heeft Nederland. Uh, de Vrij, Maher, uh, verein en dan moet hij met een lange termijn beginnen. Dus, uh, Duitsland is dat in 2004 ook begonnen. En uh, ja, je, je, ja, je ziet het resultaat. En ik, ik denk dat dat wel heel erg goed zou zijn. Nieuwe wind, het is helder. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het maar. Hallo? Ja, u mag het zeggen. Ja, goeiedag. Tom Bogart uit Almere. Ik ja. ben het niet eens met de stelling. Want? Omdat uh, de heer Van Gaal, uh, toen hij uh, als toptrainer bij AZ aan de gang was. Hij is buitengewijk een hele goede trainer. En een hele goede coach. Maar toen hij de aanzet de gang was en hij te veel geld geboden kreeg, ondanks dat hij toen wordt gezegd dat hij zou blijven, is hij toch gegaan. Oké. Okay. En ik vind dat hij, dat, uh, dat het niet pleit uh, voor uh, hem als bondscoach. Helemaal helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, met Janneke Versteeg. Zegt u het maar, Louis van Gaal moet een nieuwe bondscoach worden. Nou, ik, ik ben tegen de stelling. Uh, ik vind het een fantastische coach allereerst. En ik, uh, ik weet ook zeker dat de spelers met hem weg zullen lopen. Maar ik denk dat het probleem inderdaad is, wat al eerder genoemd is... dat je met het Nederlands helft ook te maken hebt met de bevolking en met de media. En het, het, het uh, geeft gewoon te veel spanning en commotie... Uh, onder de bevolking en de media als een type als Van Gaal de leiding zou nemen. Goed, dank voor uw uh, reactie. Wij gaan terug naar uh, Foppe de Haan. Foppe de Haan... Ja, als je de mensen hoort die hem niet willen, hè, en dat is um, uh, nou ja, toch, toch een flink aantal, dan is het vooral dat ze er gewoon geen zin meer in hebben, in, in al die woede uitbarstingen van vergaal. <laughs> Ja, ja dat, is, dat is wel helder. Ik, ik denk dat, uh, dat, uh, dat hij zichzelf al veel beter in de hand heeft. Kijk, ik, ik ben het ook niet mee eens dat hij niet met verdedigen om kan gaan. Want dat heeft hij bij Bayern laten zien dat hij het prima kan. Hè. Als je nou het verhaal van de Gomez leest, nou, die was hartstikke wijs met hem. En ik vind ook dat hij Robin uh, veel beter heeft laten voetballen dan Robin dit jaar voetbalt. Dus ik denk dat hij dat prima kan. Azad heeft hij kampioen gemaakt. Maar hij, hij heeft zijn eigen aardigheden. Maar wie heeft nou niet zijn eigen aardigheden? En, en, en ik blijf erbij. Dat ik vind dat we echt visie nodig hebben ja. om, om, uh, om. Dus die, die ene man niet had over de toekomst. Daar ben ik het van harte mee eens. En, en uh, dus ik blijf voor verhaal. Ik heb nog één vraag voor u. Nu niet om u ervan af te brengen. Um, de, veel mensen zeggen een clubteam is iets heel anders dan een, een nationaal team. Mensen heb je maar even bij elkaar, moet je een andere sfeer en dergelijke. En daar heeft zou van Gaal moeite mee hebben. Vindt u dat een terecht argument, of niet? Veel moeilijker om, uh, om uh, iets op te bouwen als uh, als je coach bent van een nationaal team. Je hebt er veel minder, je hebt veel minder contact. Uh, en, en, en dus moet je de dagen dat ze bij elkaar zijn ook anders inrichten. En dat heeft hij vroeger. Volgens zich leren en misschien ook volgens hem zelf niet altijd even goed gedaan. Maar hij wilde dan altijd weer trainen en trainen en trainen. Dat moet je misschien wel niet doen. Maar goed, dat zou hij dan wel weten. Daar heeft hij van geleerd. Ik ga u ontzettend danken dat u uw gedachten met ons heeft willen delen. En uw punt is duidelijk. De haan. Meneer Daan, dank u wel voor uw okay. deelname. En vooral het verdedigen van de stelling. Louis Goeie van gaan. Gaal moet bondscoach worden. En wij danken ook de luisteraars natuurlijk voor het bellen. Ook de mensen die hebben gestemd op internet. 38 procent... Van de stemmers is het ermee eens dat Van Gaal de nieuwe bondscoach moet worden. 63 procent, dat is eentje te veel, dat zal ja. 62 moeten zijn. 62 procent is het daar niet mee eens. We gaan zo door met de sportzomer. Aan de lijn is er morgen weer om half zeven. De Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers. Terug naar de aarde. 21 december vorig jaar, de lancering. Zondag 1 juli.